The Spill the dance Spill the dance Grappig hè, dit nummer is 61 jaar oud en eigenlijk met vervroegd pensioen zou je kunnen zeggen. Van Peter Koelewijn samen met zijn Rockets speelt die dansoch. En het gekke is, mijn collega's zingen het hier mee. En die zijn toch echt niet van die leeftijdscategorie. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. ZVL. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. We gaan ook dit uur weer lekkere muziek voor je draaien. Met veel lekkere afwisseling. Dus blijf hangen hier bij ZVL. MUZIEK With heart again, tear ups will be gone. het ontzettend vrolijk van, van deze muziek, van Bronsky Beat. Zeker als je de zanger kent, er is een mooi filmpje van... ...dat een straatzanger een lied staat te zingen van hen... In dat hij dat op een afstandje staat te beluisteren... ...en op een gegeven moment naartoe stapt naar die straatartiest... ...en dan meezingt. En die straatartiest is totaal verbouwereerd. Wat overkomt me? Kun je zien... YouTube, ontzettend leuk filmpje. Joh de small town boy. Verder short 66. Mary is my sweetheart again. Ach, de terugkerende liefde. Een heel klein hitje aan het begin van de 70 jaren. En die hoor je hier bij ZVL. Straks uh, overigens een uh, leuke reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over wie hoopt u nog tegen te komen. Is er iemand waarvan je denkt, hey, zou het leuk zijn als ik die tegenkom na heel veel jaren? De antwoorden van het publiek op straat hoor je straks. Buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Hey, Macarena. I don't worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours.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 A but she Wel grappig, dit nummer werd gemaakt voordat we thuis gingen werken in de coronatijd, weet je nog? Ja, dat is ook alweer een paar jaartjes geleden intussen. Hoewel er nog altijd mensen zijn die erop terugblikken, alsof er nog van alles actueel is. Maar goed, laat maar even zitten. Op X en zo is daar een heftige discussie, iedere dag en op Facebook. Je the Fifth Harmony, Work From Home. En iets vrolijker, Los Del Rio en Marcarena, heerlijk. Dit allemaal op jouw eigen ZVL. Waar we de hele dag mooie muziek hebben. En kan je ook nog even verwijzen op onze website. Want die is ook dik in orde. Daar vind je het uh, ja, lokale nieuws. Uit Zeeels-Vlaanderen. Allemaal bij elkaar. Dat is makkelijk. Dus als je wil weten van. Goh, wat gebeurt er in mijn eigen regio. Ga dan naar omroepzvl.nl. Daar vind je het dagelijkse en actuele nieuws bij elkaar. Omroepzvl.nl. kan het niet genoeg vertellen. Want ja. We zijn er gewoon trots op. Omroep The drama here is It's crazy. Belfin en de Blue Notes Och, lekker Overwetse disco uh, The Love I Lost Is er nog meer moois gemaakt. Uh, Satisfaction Guaranteed And If You Don't Know Me By Now En dat soort prachtig. En vandaag dus deze in de show Fred Bezoura en Frank Mills Van lang geleden En ook hier werd meegezongen in de studio Dat is wel weer grappig in een ogenblik de beloofde reportage van Jeroen van Gent. Maar we hebben eerst daarvoor nog iets moois van Taylor Luister mee naar Tell It To Your Heart. Heel belangrijk. Even naar de klok. Het is alweer 1 minuut over half 12. En we zijn hier aan de vijfde bak koffie. Echt niet te geloven. Ja, zo meteen ga ik nog steuterend de deur uit. Zo tegen 12 uur. Even kijken. Oh ja, tijd voor de reportage van Jeroen Vergent. Hij staat al klaar. Hij heeft zijn werk weer gedaan deze week. En hij schrijft hier bij deze reportage, in de loop van een mensenleven zijn er steeds weer contacten met anderen. Ja, en het zijn er veel hoor. Wellicht heeft u vrienden, kennissen, maar hoe zit het met die van vroeger? Zou u met deze mensen nog wel eens een praatje willen maken? En wie hoopt u dan nog eens een keer tegen te komen? Ja, heeft u daar een wens bij? Nou ja, Jeroen van Gent ging natuurlijk de straat op, zoals altijd. Vroeg het u, en jawel, hier zijn uw antwoorden. Nou, misschien kennen van ons in Turkije. Want daar komen we nu niet meer. Maar hey, ja, die komen niet hier wandelen. Nee, nee. maar die had ik wel oh. wel zie. Ja, oh ja, ja. ja. O, hoe was dat? Was het op een vakantie? Joh? Nee, nee, nee, nee. Hij uh, had een huis in uh, Turkije. Oh. En uh, daar gingen we dan per jaar drie tot vier keer naartoe. Dus we hadden ook wel wat Turkse vrienden opgebouwd. op oh, die manier. Maar door allerlei omstandigheden is dat uh, overgegaan. Dus die wil ik nog wel eens een keer te zien in ja. de toekomst. Hoe het daarmee gaat met die ja, mensen. Ja, ja. Ja, hele goede. En dat was uh, net voor de corona. Zijn oh, wij in uh, ja. 2020 zijn we daar niet meer geweest. En dan ja. zit een hele tijd tussen. Ja, nu al, nu al vier jaar, dus ja, vijf ja, jaar. Leuker. Wie hoopt u ooit nog eens tegen te komen? Mijn zus. Oh, dan ben je al snel. Ja, maar nou, die hoe? is boven, dus die kom ik niet meteen. Oh. Nee, nee, ik zou het niet weten. Ja, mijn zoon. Die, ook, die woont in Ierland. Dus dat zou ah. ik wel fijn vinden. Die is er nog wel natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja Want uw zus verwacht u, daadwerkelijk ja, in een Hinaamhans of zo? Ja, nee, echte kant toch? Ja. Ja, dat, ja, dat verwacht ik wel. Dat, wel dat hoop mooi. ik, dat hoop ik. Ja. Die, ja. Die, uh, die wens, ja, ik denk, ik denk het, maar je weet het niet meer. En uw zoon in Ierland, dat is meer uh, realistischer. Komt hij weer eens langs dan? Nou, heel weinig, want hij woont. daar. Hij heeft een heel oud boerderijtje gekocht. Dat moet opgeknapt worden. Maar die zit met uh, border collies. Hij heeft nu een nest met tien jonkies oh. en schapen en bokken en honden en nee, ja druk, alles. Druk. Dus nou komen ze in maart. Komen ze drie dagjes. Dus ja, dat is zo rommelig. Oh, no. Ja. Beter wat dan niet. Drie dagen, dat is heel kort natuurlijk dan eigenlijk. Ja, ja, en hij heeft een vriendin en die, uh, dat is een Ierse. Oh, en die nee. wil dan naar Amsterdam natuurlijk. Dus ja, er blijft oh, weinig oh, over voor oh, Pamel, oh. maar het komt goed. En de taalbarrière, dus, zou je een woordje kunnen wisselen met die uh, vriendin? Nou, ik ben al anderhalf jaar op mijn uh, Facebook bezig met uh, Engelse les, weet <lacht> je wel. Ten voorbereiding van? Geweldig. Ja, ik ken ze alle postie, natuurlijk. Dus uh, ik probeer het en ik hoor het wel, maar ik durf niet echt te praten. Wie hoopt u ooit nog tegen te komen? Echt zo'n man bij de onvraag. Iemand uit het verleden. Dus de vraag, de vraag. Dus. Iemand uit het verleden? Ja. ja. ja. Mijn, uh, mijn oude kleuterjuf. Kleuterjuf. Ja. Dat lijkt me nog wel grappig. Dat is heel lang geleden dan of zo? Ja. Ja, ja. Al? Ja, nou behoorlijk. <laughs> Oh, daar heeft hij kennelijk goede herinneringen aan. Ja, dat was, een, dat was een leuke tijd. Ja, bent u zich daar nou zo bewust van, de kleutertijd? Nee, maar ik, had, nou, ik, ik, kan me, uh, ik kan me die juf gewoon nog goed herinneren. En dat lijkt me wel grappig om die, uh, om die nog eens een keer tegen te komen. Ja, nou, het zegt, weet ik het ook nog wel. Dat is waar, hoor. inderdaad. Echt ja, jaren zest, eind jaren zestig bij mij zelfs. Oké, okay, <laughs> nou, kijk eens. Alweer. Ja, maar dat is toch een beetje de eerste, de ja. eerste juf die uh, in je leven komt. Ik ga geen naam noemen. Nee, dat hoef ik niet. Omschrijven dan? Een leraar misschien of een... Uh, nee, een uh, persoonlijke coach. Hé. Hey. Ja. Wat heeft hij voor u betekend? Um, Wat is dat? Heel veel. Ik heb er veel van geleerd. Ja? Ja. ja. Dus, uh, maar hij is op een gegeven moment uh, gescheiden en uit beeld verdwenen. Dus... Vandaar. Die zou je nog wel eens willen ontmoeten, een keer. Ja, als ik hem toevallig tegenkom. Het is niet zo dat ik er naar op zoek ga. Maar nee, uh... oké. Okay. Maar dat is ook de vraag. Dus. <laughs> ja. en, en waar ging het om? Ik bedoel ja, wat is het? Was het voor het werk of zo? Of? Het was eigenlijk een uh, multilevel marketing uh, business. Aha. En daar heeft u veel van aan gehad? Daar heb ik veel aan gehad, ja. En ja. uh, uh, nog geld gewin? Ook ook? Ja, nee, <laughs> ja. ik heb wel gehad over verdiend, maar niet, ben ik ben niet rijk voor uh, Nou, uh, mijn zus. <laughs> Jezus? Ja. Ziet u die niet dan? Nee, oh. uh, want die woont in Amersfoort en uh, het lijkt wel of het niet helemaal goed meer gaat. Dus, maar die zou ik graag nog een nee. keer willen zien. Oké. Okay. Uh, nou ja, ik ga niet vragen naar die persoonlijke omstandigheden. Hoe lang is dat geleden dan? Ik heb, uh, haar heb ik een jaar geleden gezien. Ze heeft nog nee. wel gebeld, maar het is niet... Uh, nee, maar helaas. Er is geen echte ruzie toch? Nee, dat niet. Ah. Dat niet, nee. Ja, niet speciaal dat je denkt van die en die zou ik nog eens tegen willen komen. Heel goed. Nee, maar die zijn natuurlijk ook allemaal ouder geworden. Herken ja, ken je misschien niet eens meer. Ja, dat, dat, dat, daar zit wat in. Dat is waar. Nou, misschien dat er dus meer, wat meer blauw hier op straat loopt. Ah, u bent, u heeft goed. Ook blauw, ja, ja, ik ben ook blauw te vallen. Ja, maar iets meer. Ja? Ja. Want ah, dus... nu wordt er gewaarschuwd voor nepagenten. Ja. Nou, ik zie nooit een echte agent, dus... Hoe zien ze eruit? Maar hoe ziet het met de echte agenten? Want, ja, precies. Ja, er wordt gewaarschuwd voor een -agent. Ja, ja precies. Het is waar. Ik, ik weet niet hoe die echte eruit zien. Nou, ja, de mensen die ik misschien nog wel eens tegen zou willen komen... die zijn eigenlijk allemaal overleden. Dus, oh. ja, mijn ouders, mijn grootmoeder die ik nooit gekend heb... en uh, dat soort mensen. Dus, daar ben ik erg nieuwsgierig ja. naar. hoe. Ja. ja dat is ja. eigenlijk, ja. Je ja. ook genoemd, worden net. Uh, uh, mensen die, uh, een zus van een van mevrouw die er stond, die, die zei ik willen zien. in naam toch? Maar, maar grootmoeder gro gro nooit gezien? Nee, die was overleden voordat ik geboren werd. Uh, maar dus, dan nieuwsgierig nog? Ja, de dan nieuwsgierig. Nou. Je kent haar alleen uit verhalen. Je uh, was niemand... zussen? Nee, dat was voor de oorlog nog. Oh, okay. oh, dus die heb ik nooit gekend vooral mijn grootouders. Wie hoopt u ooit nog eens tegen te komen, is de vraag. Oh, nou, ben jij die beantwoordend? Die Iemand ook, van vroeger, nog... maar ja, dat is bij jou misschien... Uh, Kobe Bryant. Ja, maar dat werd een beetje lastig. Dat, werd, dat is een basketballer, maar die is oh. overleden. Dus dat werd oh, wel ja. een beetje lastig. Nee. <laughs> had je, wat had je daarmee? V vind je dat, ja. Nee, maar ik, ik speel zelf ook basketbal. Je doet basketbal? Ja, mijn verdenken is er altijd van dat ik zo lang ben. Hé, hey, hoe lang doe je dat dan al, basketbal? Uh, twee jaar. Oké. Okay. Okay. Was dat een goed voorbeeld voor jou dan? Hmm? Of zo? Die, die meneer O'Brien, zeg je toch? Oh, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Um. O'Brien. Die? Ja. Oh, wacht even, die, ja, die ken ik wel. nou, okay. nou valt het sportje. Ja. Okay. Nou, um, na Stephen Curry is dat eigenlijk wel een beetje mijn idool. Maar idool, uh, het gaat niet per se om, om de sport, maar meer om de persoonlijkheid dan. Oh ja, oké. Okay. Ja, die hoop ik ooit nog eens tegen te komen? Ja, niet van voor schulden of zo, maar Nee, van. ik zit even te kijken waar zin? ik nog geld van krijg. Nee, maar in de positieve <laughs> zin bedoel ik ja. hem? Uh, ja, misschien uh, vroegere schoolvrienden. Ja? Yeah? Ja, zoiets. Zie je die nooit meer? Nee, het uh, is het ongevallen, ik kom uit Amsterdam, oh. dus ik uh, word getolereerd hier, en, uh, ja, ja. <laughs> dus ik, uh, die heb ik nooit meer gezien. Ligt niet voor de hand dat u ze hier tegenkomt? Denk ik ook niet, nee. Nee, nee. Maar was dat in Amsterdam misschien wel dat u ze wat eens tegenkomt? Uh, heel lang geleden wel, ja, oh. maar ik ben ook al heel lang weg uit Amsterdam, oh. ik ben al, uh, hoe lang? 45 jaar weg. Je We beschouwt dit als een soort van oproep? Nee dan hoor. Via de radio? Nee hoor, nee. nee. Grapje, nee. nee. Oké, okay, maar ja, en dan kletsen, een biertje drinken of ja, zo? Ja, zoiets. Ja. Ja, biljartje leggen. Ja. Ja, herinneringen ophouden. Ja, Was ja. je in de schooltijd ook deed. Ja, precies. Nou. biljart en bier drinken. Ja, is dat zo. Gewoon hetzelfde <laughs> weer. Pak gewoon de draad weer op. Ja, precies. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL.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 Ik heb het altijd zo gedaan. Van Jawel Ramses Shaffi. Laat me speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. Hij vond het wel passend bij uh, zijn reportage. En een beetje terecht, natuurlijk. En snap. Rhythm is a Dancer uit 1992. Wat schiet de tijd op? Och, mensen, mensen, wat gaat echt snel? Niet te geloven. Uh, straks, over een uh, kwartier ongeveer, uh, ons verzoeknummerprogramma bij Omroep ZVL. Daar kun je zelf aan meedoen. Je kunt zelf je verzoekje aanvragen. Als je denkt bij jezelf... Hey, die Blokhuizen draait allemaal uh, gekke muziek. Vind ik niet mooi. Nou, Dan kun je zelf de muziekkeuze van straks beïnvloeden. Ga naar onze website. Omroepzvl.nl Ga naar een verzoekje indienen. En dan doe je gewoon je best. Je zegt dan gewoon... ja type dan wat je graag zou willen horen straks na 12 uur. En mijn collega's straks, die gaan ermee aan de slag en die zorgen ervoor dat wat jij mooi vindt uh, straks wordt uitgezonden als het een beetje mee zit. Hè? Want als het nummer niet voorradig is, dan gaat dat natuurlijk niet. Maar meestal lukt het altijd wel. Ga naar omroepzvl.nl. Doe je best en doe mee straks na 12 uur hier bij ZVL. Say Theo van ja jawel, geweldig hier zo bij ZVL met Na Na Na Na, samen met de Shoes uit, wat was het ook weer, Zoeterwoude, ja, Zuid-Holland. Theo van Ness die wereldberoemd werd in Amerika met allerlei disco-songs. Ja, wel apart. Aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen van je Dankjewel voor je gezelschap weer. Uh, volgende week bij Leven en Welzijn is er uh, weer één. En dan ga ik ook weer mijn best doen om lekkere muziek voor je uit te zoeken. Dus, tune in dan ook weer. Ik wens je een mooie dag bij Zetveld. Veel plezier met mijn collega's. Zometeen bij de verzoekjes. En uh, nou, blijf gewoon lekker bij ons. Tot slot van de show. Och, deze is ook prachtig. Peter Frampton. He comes alive. Met Show Me The Way. Mooi dag.